Middernacht, het begin van zaterdag 27 juli. Christian Bonebakker met het NOS-journaal. In de Egyptische stad Alexandrië zijn bij gevechten tussen aanhangers en tegenstanders van de afgezette president Morsi vijf doden gevallen. Dat meldden de Egyptische autoriteiten. De gevechten ontstonden in de buurt van een grote moskee. Zeker 50 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Cairo en in andere steden gingen honderdduizenden mensen de straat op. Op het Tahirplein betuigen mensen hun steun aan het leger en aan de nieuwe regering van Egypte. Dat gebeurt na een oproep daartoe van legerleider Sisi. Enkele kilometers verderop wordt juist tegen het leger betoogd door aanhangers van Morsi. Op Mallorca woedt een grote bosbrand. De brand brak aan het begin van de middag uit in de buurt van Andraj in het westen van het Spaanse eiland. Twintig huizen zijn uit voorzorg ontruimd. Zo'n 130 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Er zijn geen berichten over gewonden op het toeristische eiland. Andraje ligt bijna 30 kilometer ten westen van de hoofdstad Palma de Mallorca. In Chili hebben pro abortusbetogers vernielingen aangericht in de grootste kathedraal van het land. De demonstranten bekladden de muren, gooiden ornamenten kapot en smeten met kerkbanken... De Vandalen hadden zich afgesplitst van een vreedzame protestmars voor abortus door het centrum van de hoofdstad Santiago. Abortus is in Chili onder alle omstandigheden verboden. De discussie daarover leidde op nadat een meisje van elf door een verkrachting zwanger was geraakt. Ze vertelde op tv dat ze de baby wil baren. President Piñera noemde dat heel volwassen. Er komt geen Tour de France voor vrouwen als het aan toerdirecteur Christian Prudhomme ligt. Marianne Vos en andere wielrensters hadden met een petitie gepleit voor een dames tour. Maar Prudhomme noemt het voorstel niet praktisch. De tour is een enorme machine die we niet steeds groter kunnen maken, zegt hij. Het weer, vannacht overwegend droog met mogelijk nevel. Het koelt af tot 19 graden. Overdag eerst zonnig en broeierig warm. In de loop van de dag zware onweersbuien. Tot zover het NOS Journaal. Er staat een file op de A10 Volendam richting de nieuwe Meer tussen nieuwe Dam en Watergaasmeer drie kilometer door een ongeluk. De ring daar is bij knooppunt Watergaasmeer afgesloten en in tegenovergestelde richting de nieuwe Meer richting Volendam daar staat tussen Amstel Businesspark en knooppunt Watergaasmeer twee kilometer en dat komt door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1 en CRW. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Guilaine Plach. Goedenacht, hartelijk welkom. Het was vanavond 1-0 de eindstand van de laatste oefenwedstrijd van Heracles Almelo tegen het Spaanse Getafe voordat de nieuwe competitie gaat beginnen. Ander nieuws uit Almelo is dat de gemeente een kwart minder verkeersborden in de stad wil. Zou de andere gemeentes misschien een voorbeeld aan kunnen nemen? En op wat inbraken na en een enkele achtervolging is er toch weinig wereldschokkends aan de hand in Almelo op dit moment. Hoe anders is dat geweest? Voor me ligt het boek Procedures en Pistolen. Een dikke bundel van auteur en journalist Mirjam Pol. Zij was een aantal jaar geleden in het Stadhuis aan het werk... toen horecaondernemer Ahmed O. Vijf jaar geleden was het volgens mij. Een, ja. Wethouder en vier medewerkers urenlang gegijzeld heeft gehouden. En dat was wel wereldnieuws. Het liep gelukkig allemaal goed af. Maar het heeft er flink ingehakt. Ook vijf jaar na dato. Zeker ook door wat er daarna nog allemaal gebeurd is. En Mirjam Pol heeft een reconstructie gemaakt. Nou, tot op de seconde nauwkeurig. En heeft uh, een dik spannend boek daarvan geschreven. En heel veel mensen ervoor gesproken. Welkom, Mirjam. Dankjewel. Inclusief de gijzelnemer, Ahmed O, heb je ook opgezocht? Ja, die heb ik in Veenhuizen opgezocht waar hij uh, zijn straf uitziet. Ja, in de gevangenis. En ook ja. de, de gegijzelde wethouder uh, gesproken? Ja, en de vier ambtenaren. En uh, ook de ambtenaar uh, op wie Ahmed O het eigenlijk had voorzien En die er waarschijnlijk niet meer was geweest als, als met hem had uh, aangetroffen in het stadhuis uh, op die dag. Ja, want hij kwam binnen echt om wethouder Sjoers in dit geval uh, echt dood te maken. Hè? Dat was zijn, zijn, ja, ja, zijn dat intentie waarmee hij het gemeentehuis uh, binnenkwam. Uh, hij had het voorzien op wethouder Sjoers omdat die hem in zijn ogen enorm dwars zat. En hem ook benadeelde tijdens het opzetten van zijn krank uh, café in Almelo en uh, had brand gesticht in de rechter in zijn krankcafé... Ja. zijn auto in de fik gestoken de en daarna Tappen, het gemeentehuis ja, ja, binnengegaan... Ja. met als doel wethouder Sjoers uh, doodmaken. Alleen kwam hij niet in de kamer van Sjoers terecht... maar van andere wethouder, wethouder Kuiper. Ja, die zat daar te vergaderen met vier ambtenaren... en opeens zwaaide de deur open en daar stond iemand uh, met wapens voor ja. hen. En jij was gelukkig niet in die ruimte... maar wel in het stadhuis aan het werk op dat moment. Ja, ik zat één verdieping hoger op de tweede... Ik uh, had een tijdelijke opdracht van de gemeente... Uh, in het kader van het uh, armoedebeleid in Almelo. En uh, ja, wij werden ook opgeschrikt door, door het bericht... dat er iemand met wapens rondliep uh, uh, op de eerste verdieping. en uh, Wij moesten ons allemaal verschansen in onze kamers. En op een gegeven moment yeah, druppelde wat informatie binnen. Toen hoorden we dat er een gijzeling uh, uh, uh, gaande was... Uh, maar verder wisten we eigenlijk niks. Wij moesten ons stilhouden en, af, en, en op nadere instructies wachten. Ja, wat een verschil. Het boek wat er nu ligt, hè, net, net uit, daar heb je jaren aan gewerkt. Je weet nu precies wat er is ja, gebeurd. Ja, omdat ja. je die reconstructie hebt gemaakt, toen was je in het onwetende, maar ging wel een beetje op onderzoek uit. In je boek beschrijf je ook hè, dat je op een gegeven moment weggaat uit de kamer waar je bent. En, uh... Ja, het was niet helemaal de bedoeling, maar uh, ik, ik hield het niet meer. Uit. Ik dacht, ja, we zitten hier maar, maar misschien uh, kunnen we wel naar buiten, wie weet. Of, en ik wilde gewoon, ja, misschien is dat ook een beetje mijn journalistieke bloed. Ik wilde gewoon meer weten van wat er aan de hand was. Ja. Je beschrijft op een gegeven moment dat je een paar treden naar beneden ging. Ja, ik, uh, ik was op de tweede verdieping en die gijzeling zou zich op de eerste verdieping uh, afspelen. En uh, hier ben ik uh, in het uh, trappenhuis. Stilletjes daal ik een paar treden de trap af. Op de eerste verdieping, aan de andere kant van de glazen toegangsdeur... staat een man in Burger met zijn rug naar me toe de wacht te houden. Ik daal nog een paar treden af en zie nu ook een agent in kogelvrij vest... die ingespannen naar de ingang van de bestuursvleugel tuurt. Ik kan van die vleugel niet meer zien dan een deel van de gang. Klavuizen van natuursteen, een grijze muur met een prikbord... Verder dan hier kan ik niet komen. Het zou een kwestie van seconden kunnen zijn... voordat een van de mannen me opmerkt. En om gedoe te voorkomen is het beter dat ik dan alweer op weg ben naar boven. Juist wil ik me omdraaien om de trap op te gaan... als de agent in beweging komt. Met een paar vlugge passen schiet hij het gangetje in... waar bijna op datzelfde moment een man uit de voorschijn komt. Het is Anton Schoers. Ik besef het bijna direct, maar voordat ik het besef gaat er iets anders door me heen dat me voor een instant, seconde bevriest. Angst. Ik zie angst. Een gezette man met witgrijs haar in hemdsmouwen maakt zich vliegensvlug uit de voeten voor een dreiging die hem meer dan letterlijk op de hielen lijkt te zitten. In zijn angstige haast is het alsof zijn lijf hem in de weg zit. Ik moet denken aan een vluchtende hond die al rennend zijn achterpoten en staart onder zich trekt om aan zijn belager te ontkomen. Hij wurmt zich door de deuropening van het trappenhuis. En snelt naar beneden. Ongeveer op dat moment krijgt de politieagent mij in de gaten. Maar ik ben al op weg naar boven. Loop met bonkend hart terug door de lege gang. Terug naar mijn collega's. En denk. Ik heb angst gezien. Dat was hoe angst eruit ziet. En ik weet meteen. Die paar seconden Anton Sjoers. Meer een lichaam dan een persoon. Zullen me nog heel lang bijblijven. Tegen mijn collega zeg ik, ik heb Sjoers gezien, hij was wel in het gebouw, maar nu is hij veilig. Een tijdje blijf ik bij het raam staan met mijn eigen gedachten, met de overrompelende beelden die zo gewoontjes lijken als je ze plaatje voor plaatje afspeelt. Een man in hemdsmouwen in een kantoorgang, op een kantoortrap. Mijn hart bonkt nog steeds. Hoe is dat vijf jaar later? Zie je het nog steeds? Ja, ik zie het nog steeds voor me. Ja? En dit, dit was voor mij, denk ik, achteraf ook wel het, ja, gewoon het meest indringende... En, en ook wel het meest beslissende moment... Ja, voor wat, wat ik die dag heb, heb ervaren. Ja. Heb je doen, moest je dan ook denken aan wat de andere wethouder... die dus daadwerkelijk gegijzeld werd, wethouder Kuiper... wat die op dat moment doormaakte met zijn vier medewerkers? Ja... Wij wisten niet veel meer dan dat, dan dat, hij, of dat, dat zij vijven uh, uh, werden vastgehouden. Wist je dat er wapens in het spel waren? Dat hadden we op een gegeven moment. Ja, we wisten wel dat er iemand met een pistool uh, rondliep. En dat zou dan. Nou, dan denk ik. Dat moet die man zijn. Ja. Maar er gingen ook allemaal andere geruchten van uh, uh, ja, maar uh, hij rook naar benzine. En misschien gaat hij het huis, het stadhuis wel in de fik steken. Bedoel, er, er, er, er gingen allemaal scenario's uh, uh, rond. En ja, natuurlijk, mensen waren ook gewoon bang. En sommige ja. mensen waren bang, anderen gingen ook gewoon door met uh, pas chance. Serieus? Er was nog, wat, nog? Ja, er was nog wel het verschil in hoe, hoe, hoe de ambtenaren uh, ja, op de situatie reageerden. Um, Kijk, en ik, ik kende geen van die vijf mensen die vastgehouden uh, werd. Dus voor mij was het iets, ja, abstracter eigenlijk. Ja. Maar de mensen om me heen, die wisten precies um, wie daar zaten. Ja. Soms waren het zelfs persoonlijke vrienden. En als je dan, ja, aan die mensen zag je, ja, zeg maar wat het betekent als echt een, een naaste van je. Uh... Eigenlijk in levensgevaar is, want zo wordt het ervaren natuurlijk. Ja. ja, wij hielden ook echt met alles rekening die dag. Had jij zelf angst of voelde je helemaal niet? Helemaal in het begin toen, wij, uh, uh, echt, toen ons werd opgedragen om ons op onze kamers te verschuilen en ons stil te houden. Ja, toen ging ik wel nadenken van oké, okay, stel je voor dat die man gaat zwerven door het gebouw en hij uh, gaat de verdieping hoger. Dan is hij als eerste bij ons. Toen heb ik ook wel echt zo'n kijken van hoe gaat die deur open en waar zit de scharnier en in welke hoek ja? moet ik dan staan. Zodat hij mij niet als eerste ziet en met dat soort dingen ben ik wel uh, bezig geweest. Eigenlijk ultra scherp ben je bezig geweest. Ja, ja. Ja, ja, maar dat, dat, dat ging ook over. Ik bedoel, op een gegeven moment, ja, dan ben je, ja, die angst, dat hou je ook niet vol. En helemaal als er, ook, hè, als er niets gebeurt, ja, dan op een gegeven moment wordt het wachten. En dan word je uh, lamblende. Hoe lang heeft en, het geduurd? Uh, Hoe lang moesten jullie op het stadhuis blijven? Ik zat uiteindelijk bij de laatste groep uh, ambtenaren die uh, zijn geëvacueerd met, een, uh, met, met, met speciaal busvervoer. En ik denk dat ik ja, zo ruim vier uur heb vastgezeten. Achteraf. Ja, ja, het is helemaal niet zo lang, maar het waren wel hele lange uren op dat, op ja, dat moment. Ja, vind ik niet zo gek. En ja. die gijzeling heeft ook uren geduurd. Ja, ja. vlak voor vijven was hij was afgelopen. Ja. En, uh, dus aan het eind van de ochtend is die begonnen. Waarom heb je procedures en pistolen? Waarom heb je dit boek willen schrijven? Want het vergt nogal wat research. Ik ben er vijf jaar mee bezig, bij ja. zo ongeveer. Ja, ja. ja nou, het, is, het is een... Um... Een boek dat zich eigenlijk een beetje, ja, dat, dat zich stap voor stap heeft ontwikkeld. En, en het thema heeft zich ook een beetje uitgedijd uh, tijdens mijn, uh, mijn onderzoek. Mijn eerste uh, gedachte was, um, mijn eerste plan was, ik wil vertellen wat er die dag is gebeurd in het stadhuis. Uh, want na die gijzeling uh, uh, kwamen allerlei verhalen in de media, maar die waren vooral heel erg tegen de gemeente gericht ja. en, en uh, uh, de dader aan met o werd eigenlijk tot soort uh, tot slachtoffer uh, gemaakt. Het is iets wonderlijks geweest. Hè? Ja. Vaak wil je toch iemand die andere mensen gijzelt, dat is wel de boosdoener. Mm -hmm. Dat is iemand die of ziek in zijn hoofd is of nou ja, die in ieder geval iets geks moet mankeren. Wil je andere mensen gaan gijzelen en een pistool op het hoofd zetten? Mm -hmm. Maar in dit geval ontstond er een hele andere sfeer. Namelijk die man zou gek gemaakt zijn... door alle regeltjes van de gemeente Almelo. En uh, bijna logisch dat hij tot deze daad is overgegaan. Ja, ja en omdat er uh, die dag uh, geen slachtoffers zijn gevallen... was het denk ik voor de buitenwacht ook wel ja, wat makkelijker... om, om eroverheen te stappen over wat er nou was gebeurd. En ik dacht, ja, maar als je, nu, als je, als je de verhalen kent... van wat van zich in dat stadhuis heeft afgespeeld... en ook als je hoort... Uh, vooral wat die vijf vrijselaars hebben moeten doormaken... Uh, dan, dan kun je dat niet meer goed praten. Nee. En uh, het is niet zo dat ik, dat, ik, dat, ik, dat het een missie was... maar ik wilde wel dat verhaal vertellen. En, ja, en daarna kom je eigenlijk als, als vanzelf op... op ja, wat er daarna allemaal ook in Almelo is gebeurd... maar uiteindelijk ook landelijk... omdat de landelijke media het onderwerp ook hebben opgepikt. Ja. En, ja, goed, en toen uh, heb ik ook de rechtszaak gevolgd. Daarna kon ik met, met de dader zelf spreken. Dus zo werd het een heel uh, compleet verhaal eigenlijk. En wat ik zei van bijna tot op de seconde, dat, dat klopt wel redelijk, hè? Want je hebt echt van A tot Z heb je het helemaal gevolgd. Ja. Dus dat, ja. het landelijke media kregen ook de interesse erin? Het is natuurlijk ook een schokkend verhaal. Zeker in plaats van als Almelo verwacht je sowieso zijn gijzelingen gelukkig in Nederland niet uh, aan de orde van de dag. Het was wereldnieuws hè die dag. Zeg. Ja. ja, echt wereldnieuws ja. Hè? CNN, uh, Chinese TV, uh, ja. ja. Het natuurlijk heel dus, dus logisch dat landelijke media uh, programma's als Paul en Witteman, als uh, de wereld rijdt door, mm -hmm. dat hij, dat die daar ook dingen mee gaan doen. Zembla heeft een hele uitzending gemaakt. Ja. En dat is vooral gericht geweest op die procedures... die gekmakend zou zijn, uh, zouden zijn geweest voor, voor AMETO, ja. voor de verdachte. Ja. Ja. Heeft het je verbaasd, die, die, die, die teneur? Uh, ja, zeker. Um, ik heb me vooral heel erg verbaasd over die uitzending van, van Zembla. Uh, toen ik die voor het eerst zag, toen kende ik zelf nog niet alle achtergronden. Maar ik dacht wel van ja, maar het, het verhaal kwam me wel meteen heel uh, tendentieus over. Maar dan nog zou het allemaal wel kunnen kloppen. Maar ik heb, ik heb die zaak helemaal uitgezocht. En dan kom je tot de conclusie dat. Um, ja, dat er van het hele verhaal van Zembla eigenlijk niets overblijft. Uh, zij hebben een beeld neergezet uh, van, uh, ja, dat, dat Ahmed en zijn vrouw... het was hun gezamenlijke bedrijf, uh, het slachtoffer waren van, uh, van vriendjespolitiek. Dat ze doelbewust zijn, zijn tegengewerkt door de gemeente. En dat er, ook, ja, dat, dat, dat er in Almelo uh, ook sprake was van, uh, van, van corruptie. Uh, wethouder Shures, die, die werd echt... Uh, ja, gewoon als een corrupte schoemelaar uh, weggezet. Uh, trouwens uh, naar aanleiding van iets heel anders... Dan, dan die vergunning voor dat Grand Café. Maar dat werd ook nog even in die uitzending. Ja, en het is ook een andere horeca-ondernemer die verschillende zaken heeft... en die ook al jaren zonder geldige vergunning ja. uh, zou mogen werken. Mm -hmm. Dus het, het werd met twee maten gemeten. Ja, dat was, dat was, uh, dat was de, de teneur. En op zich snap ik heel goed... Um, uh, dat Zembla op dat spoor is gekomen. Want dat is inderdaad het verhaal dat je eigenlijk meteen hoort... als je uh, in Almelo gaat rondkijken. En wat zeker in die dagen... Uh, ja, uh, ja dat, dat lag voor het oprapen. Bedoel, en, en, en mensen waren die gemeente zo ontzettend uh, zat. En uh, uh, ja, ik heb ook met de makers van Zembla gesproken. En die zeiden ook van, wij waren echt verbaasd over hoe ontzettend negatief mensen hier over hun, hun stadsbestuur uh, praten. Ja, want het is natuurlijk nogal wat als je als, als bewoner van Almelo... eigenlijk de, degene die iemand anders urenlang gegijzeld heeft gehouden gaat steunen. Mm -hmm. Gaat zeggen logisch dat hij dat heeft gedaan of goed zelfs dat hij het heeft gedaan. Mm -hmm. Wat moet er dan in een gemeente aan de hand zijn? Wil je zo die kant kiezen? Ja, nou ja, er, er is ook wel, er is of er was wel van alles aan de hand. En, uh, um, maar dat had allemaal veel meer te maken met... Ja, met een algemene ja, bestuurscultuur daar op het stadhuis. En niet zozeer met, met die casus van Ahmed. Uh, uh, maar alles ja, wat mis is, of wa waarvan men denkt dat het niet deugt... Uh, heeft men op die casus uh, ja, ja. geprojecteerd. En, Ook en, eigen frustraties en dergelijke ja, die er jarenlang zijn. Ja, ja. Ja. En die komen wel ergens vandaan natuurlijk, maar... Uh, in ieder geval, ja, Zembla heeft dus een beeld neergezet. Uh, ja, zij hebben eigenlijk de, de beeldvorming bepaald... die vervolgens ook door allerlei andere programma's zijn overgenomen. Uh, maar ja, met feiten had ja, dat het, niet zoveel te maken. En Paul Witteman, daar uh, was ook een directe confrontatie. De burgemeester zat daar van allemaal lopen, ja. de burgemeester Knip. De vrouw van, uh, van Ahmed O, die zat er met uh, haar advocaat. Ja. Ja. En dat is ook een zeer welbespraakte advocaat Kuiper, ook een uh, welbespraakt man. Mm -hmm. Laten we even luisteren naar een fragment uit die Paul Witteman. Hij mag het niet vragen, maar ik vraag het toch, want ik heb het allemaal mee moeten maken. Ik voel me uh, echt gedreigd als elke keer, ook al is het een menubordje, wat er ook voor de deur staat, dat er gelijke politie uh, mankracht bij zit, honden bij zit en uh, wagens van de gemeente bij zit om de boel op te ruimen. Dat is geen manier van benadering van een ondernemer. U bent de burgervader, wat er zeilt en rijdt. U hoort het op een goede manier te benaderen en op te lossen. U bent burgemeester van deze stad. U ziet wat een, wat een drama dit heeft opgeleverd. Hoe u er verder over oordeelt, het is een drama. Voor veel mensen, maar zeker voor mevrouw Oxen en voor haar man. Ja. Denkt u dan ook niet van, dat had ik beter moeten doen? Nee. Dat zeg ik u heel duidelijk, omdat wij gewoon iedere ondernemer gelijk moeten behandelen. Dat is het begin van de vergunningprocedure. Je stuit bij de een op uh, inderdaad een zaak en dat hij het snel voor elkaar kan hebben. En bij de ander duurt dat langer. In dit geval, u hebt mevrouw zelf horen zeggen, wij hebben vijf ton geïnvesteerd. Dat is een heleboel geld in zo'n kleine onderneming. Dat leidt tot vragen en dan moeten die vragen beantwoord worden. En als die vragen niet goed worden beantwoord, dan volgt het gewoon een bibelonderzoek. No, Heb je hem live gezien, die powerwitte man? Dat ging natuurlijk nog eventjes door. Mm -hmm. Ja, Jeroen Pauw pakte de burgemeester ook nog uh, aardig aan. Ja. Ja. Zat je het te verbijten? Um, nee, ja, kijk, toen, uh, um, toen dat werd uitgezonden... wist ik zelf ook niet, nog niet precies hoe het zat. Oké, okay, dat dus was ik, midden uh, in jouw ja, researchproces? Ja, ja, eigenlijk het? voor mijn research. Uh, uh, dit is, uh, ik geloof in november, en, en de gijzing was in juni... en ik ben pas veel later met het, boek, uh, met het, met, met het ja. onderzoek begonnen... Um, maar ja, je, je zag in ieder geval de burgemeester enorm uh, uh, worstelen. Terwijl uh, uh, uh, mevrouw O uh, gewoon haar persoonlijke verhaal uh, kon vertellen. Geholpen door een goedgebekte advocaat ja. die het met een paar one-liners af, uh, af kan. Um, en, en je zag gewoon ja, de burgemeester verzanden in een, in een heel... Technisch verhaal. Hij wilde het heel goed uitleggen, maar daardoor, uh, ja. kwam het totaal niet over. Nee, precies. Nee. Terwijl, nou ja, goed, als je, als je dan nu achteraf uh, terugkijkt en, en het laatste deel van mijn boek is, is een reconstructie van de hele aanloop naar de gijzeling, waar ik ook die hele vergunningenprocedure uh, uh, uit de doeken doe, uh, dan denk ik dat de burgemeester er helemaal niet zo ver uh, naast zat en dat hij eigenlijk gewoon, ja, op dat... hebben ze goed gehandeld? Uh, ze hadden een heleboel dingen beter kunnen doen. Um, dit, dit klinkt bijna als een politiek antwoord. <laughs> nou ja, kijk, Wat hadden ze beter moeten doen? Kijk, ik begrijp heel goed dat de familie O zich uh, tegengewerkt heeft gevoeld en uh, ze hebben een heleboel tegenstrijdige signalen gehad. Kijk, kun je een voorbeeld geven ervan? Um, nou, uh, als je een, een, een vergunning aanvraagt voor een horecabedrijf, je hebt, je hebt niet één vergunning nodig, je hebt er wel zeven nodig. Uh, en je hebt te maken met heel veel verschillende afdelingen. Dus heel veel verschillende ambtenaren die van elkaar soms ook niet precies weten... hoe ver het staat met een uh -huh. ander stukje van dat proces. Uh, dus ja, in dit geval was het zo dat, dat, dat verschillende ambtenaren... totaal verschillende signalen gaven. Dus de ene, de bouwinspecteur, die zei... nou, Ahmed, je hebt het zo geweldig voor elkaar wat mij betreft. Uh, mag je morgen open? Terwijl uh, de ambtenaar die over het controleren van de financiële gegevens uh, ging... dacht: "Nou." volgens mij, he, zit het het komende half jaar nog helemaal niet in. Um, en natuurlijk, als ondernemer hou je vast aan de, aan de positieve uh, signalen. Uh, wat bijvoorbeeld ook is gebeurd, is dat ze steeds marktkramen... voor hun uh, neus hadden. Ja. is dat opzet geweest? Want dat is wel het idee wat Ahmed heeft gehad. Want mm -hmm. ik word gewoon bewust tegengewerkt hierin. Ja. ja, dat is zoiets. Kijk, daar heeft de gemeente niet uh, tegen de regels gehandeld. Maar ze hebben de regels wel heel uh, strikt gehanteerd ja, op zich klopt het wat ze hebben gedaan, maar ze hadden het ook anders kunnen doen. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je als horeca ondernemer, je bent je zaak aan het opbouwen. Je hebt een terrasmeubilair gekocht en je kan het niet neerzetten. Maar er staat wel een kraam voor je neus met slipjes en BH's die in de aanbieding zijn. En je klanten moeten langs die slipjes naar buiten kijken als ze bij jou een kopje koffie een kopje koffie drinken, ik krijg er een beeld bij. Ik weet niet of iedereen daar vrolijk van wordt. Nee. Maar als ik jou zo hoor, dan um, heb je wel, begrijp je wel dat hij gefrustreerd is geweest? Ja, dat begrijp ik heel goed. Ja. Maar het is ook weer niet zo dat, dat, uh, dat de gemeente... Uh, in dit geval uh, de enige oorzaak is van die frustratie. Um, het echtpaar O had een aantal zaken ook gewoon niet goed uh, uh, voor elkaar. Financiële dingen dan? Financiële dingen... Uh, uh, uh, formulieren, Papieren. en uh, ja, In dit geval waren het niet zomaar flauwe formaliteiten. Maar er waren echt een aantal grote vragen over, over hoe ze hun zaak hadden gefinancierd. Ja. En dan begrijp ik heel goed dat een gemeente um, ja, dingen echt zeker wil weten. Voordat ja. ze zo'n vergunning... Je hebt die West Bibob, ja. dat ze dus onderzoek kunnen doen ja. bij, bij horeca-ondernemers. Om te kijken, komen ze eerlijk aan hun geld? En zo niet krijgen ze gewoon geen vergunning. Mm -hmm. En daar kwamen duistere zaken uit naar voren. In ieder geval, In geval, hele grote vraagtekens. En, en daar kwam nog bij dat uh, Ahmed ook een, uh, eerder al is, is veroordeeld geweest voor verboden wapenbezit. Uh, en er ook ja, wat, wat, wat geruchten over hem de ronde deden. Hij heeft er dus zelf nooit een geheim van gemaakt dat hij uh, uh, sympathiseert met uh, de PKK. De Koerdische afscheidingsbeweging. Ja. ja. Uh, dat zijn allemaal. Kijk, ja, er waren een hoop geruchten. En. en, en uh, ik heb ook heel veel van die geruchten gehoord. En ook hele, hele grote verhalen waar dan vervolgens helemaal geen bewijs voor is gevonden. Of um, uh, waar Amet in ieder geval nooit uh, uh, ja, extra veroordelingen uh, uh, in heeft uh, uh, opgelopen. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat die verhalen uh, serieus genomen worden op het moment dat... Door een gemeente? Ja. ja, ja. ja. Zoals, Dus je hebt van beide kanten, kan je begrip opbrengen, zeg maar, ja. de, hoe ze tot hun daad, hoe ze hebben gehandeld... of hoe ze tot hun daad zijn gekomen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. In hoeverre um, die Zembla-uitzending, komen daar ook de wet bibop de duistere kant of de vraagtekens die er waren... naar aan Nee, komen dat hij voor in de Zembla-uitzending? Zembla heeft dat helemaal buiten uh, beschouwing uh, gelaten. Heb je gevraagd aan hun waarom ze dat hebben gedaan? Ja, ja ik heb het uh, zeker gevraagd... Uh... En ik kreeg een beetje een merkwaardig antwoord. Namelijk, uh, uh, de researcher van Zemma zei van... ja, maar wij wisten al uh, dat het biebop onderzoek eigenlijk maar uh, pesterij was van de gemeente. En dat die financiën uh, wel deugden. En toen dacht ik, ja, dat is heel knap uh, dat jullie dat weten. Um, want, want jij je, komt zelf in je onderzoek ook tot een andere conclusie. Nou ja, in ieder geval blijven de hele grote uh, vraagtekens. En, en uh, kijk, het is eigenlijk niet zo... eigenlijk is het niet eens zo belangrijk uh, of... Uh, uh, dat geld nou wel of niet 100% deugd. Het gaat erom op het moment dat Ahmed die gijzeling pleegt. Dus op dat moment in, de, uh, in, in dat proces... had de gemeente op dat moment uh, uh, gelijk in het ja, ja. voorzichtig zijn. Ja. Het is wel wat, want Zemba heeft een, een, uh, ze een prijs ook gewonnen... Hè, voor onderzoeksjournalistiek. Ja, de loop. Ja. Ja. Ja. En eigenlijk maak je nu gehakt van de uitzending die zij hebben uitgezonden. Dat is nogal wat, toch? Om dat dan te beweren. Uh, ja, maar ik steek mijn handen uh, hand in, hand in het vuur voor, voor wat ik heb, uh, ja. heb gevonden. En uh, ja, ik, ja, ik vind dat ze die prijs inderdaad niet hadden, hadden moeten krijgen. En ik vind het ook helemaal eigenlijk geen, uh, geen goed voorbeeld van onderzoeksjournalistiek uh, op zich. Um, het is meer onthullingsjournalistiek. Uh, en dat vind ik iets anders. Het is veel sentiment? Ja, heel veel sentiment. Um, ja, door deze uitzendingen trouwens ook wel... Meer uitzendingen van seminar nou, beantwoorden toch wel. Uh, vooral aan het. Uh, ja, aan een soort. sentiment van, van de kijker. En, en, en uh, ik vind het. ja. Uh, ik vind het soms een beetje. ja, tendentieus. Maar <laughs> dat gaat dan ook voor de wereld draai door voor Paul Witte Man. Nou Zou ja. Zullen misschien denken. en wie denkt Mirjam Pol dan wel niet dat ze is? <laughs> nou ja, uh, ik heb in ieder geval deze zaak helemaal onderzocht. En ik weet hoe het zit. <laughs> ja. Maar. Uh, Kijk, ja, die uitzending van Zembla uh, bepaalde het beeld. en, en uh, vervolgens... hoe werd dat dan in Amelo ervaren? Want dat, daar was denk ik juist steun voor die uitzending van Zembla. Ja, ik bedoel ja. Uh, juist ook het feit dat, dat zo'n landelijk tv-programma nog even hè, dat, dat ja. beeld bevestigt. Uh, ja, natuurlijk, dat was koren op de molen van alle critici van de gemeente. Maar hoe wordt dan jouw boek ontvangen? Um... Ja, volgens mij wel goed. kijk in, in, in, Toch ook. Ja, nou, er is inmiddels ook wel heel veel gebeurd. Uh, kijk, die uitzending uh, uh, uh, die was uh, nog relatief kort na de gijzeling. Ook voordat het uh, hele strafproces uh, tegen Amed O begon. Kijk, nu is hij veroordeeld tot elf jaar cel. Uh, en dat, uh, dat is ook niet zomaar. En dat begrijpen uh, Dat, dat zien de Almeloers... Zien dat ook wel in. Ja, merk je het ja. nog steeds daar? Kom je er nog vaak in Amelo? Uh, ja. ja, ja, ja. Voel je voel je nog de nasleep hangen? Ja, nou, bijvoorbeeld in afgelopen februari was er een, weer een incident daar in het stadhuis. Toen is er een ambtenaar aangevallen door iemand met een klauwhamer. Uh, dus weer uh, geweld tegen ja. een ambtenaar. Uh, uh, en dan merk je wel dat, uh, nou ja, dat in ieder geval, bij, bij een deel van, van het personeel uh, ja, alles weer boven komt. Ja. Ik ja. zag ook nog bij wethouder Kuiper, dus de wethouder die gegijzeld is geweest. op Zijn blog was ook nog van dit jaar, een paar maanden geleden of zo. En, uh, dat hij zich nog steeds heel boos kan maken ook. Zat echt te vloeken op zijn blog. Ja. En dat hij ook nul sympathie heeft voor Amet, voor, Ahmed, voor mm. zijn vrouw. En uh, mm. het nog steeds heel veel last van heeft. Ja. ja, dat klopt. Spreek je hem nog wel eens? Ja, ik sowieso rond mijn boekpresentatie heb ik wel contact met hem gehad. Ik heb aan de meest nauw betrokken mensen heb ik ook het boek van tevoren laten lezen dat vond ik ook wel zo zo netjes dat het impact ook emotioneel voor hen zal zijn geweest. Het is een enorm persoonlijk verhaal natuurlijk. Het waren ook hele indringende interviews met de vijf gegijzelden. was het voor hen ook nog een deel traumaverwerking? voor je gevoel. Ja, voor sommigen denk ik wel. Ja. En, en ik, ik merk ook wel, um, ze vinden het prettig dat het, dat het boek er is. Ze hebben nu het ook het idee van, nu kunnen we het ook meer afsluiten. Het boek sluiten. En ook, ja, ja en ook, um, uh, ja, ik denk wel dat ze, in ieder geval hè, wat betreft dat eerste hoofdstuk waarin ik die gijzeling reconstrueer, dat ze denken, ja, nu is het verhaal echt uh, verteld. Ja. En ook misschien op een manier die zij zelf uh, niet. Uh, Vertellen. En heeft met dat gevoel ook? Nou, ik heb met zelf al heel lang niet uh, gesproken. Uh, zijn ja. vrouw wel. Um, maar nog niet uh, nadat ze het boek volledig heeft gelezen. Ik weet wel dat nee. ze het een beetje zo heeft, heeft doorgenomen. En dat ze wel van een aantal dingen een beetje is geschrokken. Of hoe het is neergezet. Uh, maar ik denk dat het voor andere hoofdstukken ook net zo goed geldt voor de gemeente. Want ik spaar ook de gemeente niet. Ik wil ook absoluut niet de indruk wekken dat ik in het boek... De gemeente uh, verdedigen of iets dergelijks. Ik, ik, ik, uh, ik heb me aan de uh, feiten uh, gehouden. Ja. En, uh, nou ja, wat jij ja. zelf aangeeft, hoe de, als je vergunningen aan wil vragen, dat je al met zeven vergunningen gaat over verschillende ambtenaren die elkaar tegenstrijdigen of die tegenstrijdige signalen afgeven, daar zit wel. Uit waarin je zegt dat zou wat efficiënter kunnen, of ik kan me voorstellen dat het niet allemaal even vlekkeloos verloopt. Bij nou ja, en ook, ook dat, dat um, uh, de hele stad eigenlijk na de gijzeling juist over de gemeente heen viel, dat komt ook ergens vandaan. En uh, ja. uh, ik denk dat de gemeente daar ook veel te lang uh, uh, blind voor is geweest. En, en uh, wat is dat dan? Is dat het ontkennen? Of? Ja, dat is, ik denk dat ze, kijk, er is de, gewoon al heel lang iets mis in die uh, bestuurscultuur in, in Almelo. Uh, uh, Wat dan? Nou ja, uh, mensen hebben toch het gevoel dat, dat er... of in ieder geval het gevoel dat er vriendjespolitiek wordt bedreven. Uh, je, hebt daar, of je had daar wethouders die er al heel, heel, heel lang uh, zaten... die ook echt ja, een beetje immuun waren uh, voor, voor kritiek. Oh, dan uh, heb je in principe ook nog een gemeenteraad die hoort te controleren, toch? Ja. En die wethouders in de gaten moeten houden. In principe wel. Maar uh, ik vind de gemeenteraad, veel gemeenteraad trouwens ook, ja, wel relatief uh, tandeloos. Je bent politicoloog de, van huis uit, hè? Dus ja, je hebt in ja. die zin ook wel echt politiek politiek bewustzijn over hoe het zou moeten gaan. Mm -hmm. Kun je ze dat verwijten, gemeenteraad? Ja, niet helemaal. Um, maar ik vind wel, uh, uh, ja, goed, weet je, waar moet ik beginnen? Want dat is een heel verhaal op zich. Eh. Um, uh, ik vind, kijk, um, wat je in veel gemeenteraden ziet, is dat, uh, de, um, dat er eigenlijk heel weinig politieke uh, discussie is, of heel, heel weinig uh, politieke ruimte. Omdat er een, een, een meerderheid is, een coalitie, uh, die koetkekoet uh, -koet, uh, BNW uh, steunt. Ja. Dus uh, eigenlijk weet je al bij het begin van het debat wat de uitkomst zal zijn, want de meerderheid uh, steunt. Kan je voor. parallel trekken naar de landelijke overheid? Ja, ja. Um, en, en wat, wat veel gemeenteraden zich, vind ik, veel te weinig realiseren... is dat ze uh, ook een rol hebben in het... Um, uh, ja, hoe moet je, ja, hoe moet je dat nou even zeggen? <laughs> um, in het, uh, dus ze zitten daar als volksvertegenwoordigers. En ze moeten wel uh, uh, uh, de goede uh, vragen stellen. En ook op, op het moment dat, dat, er, dat er kritiek is... ook consequent zijn in die kritiek. En niet... Uh, ja, Gaat ze zich te makkelijk met een kluitje driet sturen, is dat het? Uh, ja, ja, dat is zeker. Uh, of bedoel je ook dat ze de ene dag aanvragen en de andere dag denken, oh, dan, dan richt ik me nu op B of C? Of en dan als ik maar wat kritische vragen stel. Nou ja, of, of, of, of ze, ze, ze kaarten iets aan en dan krijgen ze een antwoord. Wat eigenlijk uh, niet. Uh, uh, wat eigenlijk voor zou moeten zijn voor nog meer kritiek. Ja. Uh, maar dan uh, laat, ze, laat, ze, laat ze erbij zitten. Maar dat is misschien ook een kwestie van je moet het wel allemaal. Maar weten. En weet mm -hmm. hoe alle strategieën lopen. En weet hoe het allemaal hoort. En de gemeenteraadslid doet het er ook maar bij. Dat is waar. ja, ja, ja, dat, ja. En uh, uh, als je het goed wil doen... is het een ontzettend uh, ja. tijdrood. Het is gewoon een vak. Ja. En, uh, maar dat is wel in ieder geval... De reden, een van de redenen geweest waarom wethouders... in Almelo ook hun gang konden gaan... die daar uh, meer dan tien jaar zaten. Nou ja, de, gemeen, de gemeenteraad was eigenlijk... een soort uh, stempelmachine... Uh, ja. om, om de besluiten... Uh, uh, te formaliseren. Is dat nu wel allemaal anders? Nou, ik vind het eigenlijk van niet. Nee. Nee. Zitten er nog steeds dezelfde poppetjes ook? Eén wethouder is nog steeds. Die, uh, er is nog één wethouder over van de oude uh, garden. Uh, maar die maakt nu haar laatste uh, periode vol. Um, verder is het hele college uh, anders. Um, maar ja, je ziet toch dat, dat, dat een cultuur haast hardnekkiger is dan, uh, de, dan de personen die. Uh, het ja, blijft chauffeur. vaak doorgaan. Het ja. heeft aan elkaar over. Ja. Ja. Ja. Jij blijft een tweede uur blijf je ook nog zitten, na één uur. En uh, voor u thuis. Uh, ik vind het wel interessant, we hebben het nu natuurlijk vooral op Almelo. Uh, nou, mocht u in Almelo wonen en zelf ook ervaringen hebben... met uh, uh, dit soort procedures en regeltjes... en de dingen die wat minder goed gaan... dan vind ik het interessant als u uh, straks rond kwart voor inbelt belt. Of u kunt nu alvast mailen naar Casaluna@ncrw.nl. Dan kunnen we het erover uh, hebben. Maar er zullen ongetwijfeld ook gemeenten zijn... waar je als ondernemer wel gewoon snel dingen geregeld kunt krijgen. Uh, of je een zaak wil, ja... Misschien is het zoeken naar een, naar een speld in een hooiberg. Nou, als u de speld bent, dan uh, wil ik dat ook graag horen. Dan ben ik benieuwd wat daar dan anders gaat... waardoor het wel uh, beter werkt. Um, straks dus bellen. Dan noem ik telefoonnummer rond kwart voor één. Dan kunt u bellen en nu dus uh, mailen naar kazaluna.nchervea.nl. Uh, wat ik ook graag wil weten is mensen die nou juist aan de andere kant van die balie zitten... dus die bij de gemeente werken, bij een sociale dienst... of die over al die vergunningen gaan... en ook eens kunnen uitleggen wat er dan zo ingewikkeld is... waarom dingen vaak zo lang moeten duren... en of het nou terecht is dat er zoveel regeltjes zijn. Laat het ons dan ook weten. Dat kan dus allemaal na één uur en het tweede uur van Casaluna En dan vind ik het leuk om dat met jou, met Mirjam me, Jan Poldes, mijn gast van vannacht, verder te bespreken. Want het komt wel voort uit een hoop regeltjes. Regeltjes, regeltjes, regeltjes... Is het goed dat ze er zijn? Of ben jij uh, iemand die zegt van we kunnen best met 40% minder? Nou ja, regels op zich zijn er om, om mensen gelijke kansen te geven. Dus wat dat betekent, je hebt ook regels nodig als overheid. Ja, maar het zijn nu juist de regels geweest... waardoor iemand het idee heeft dat hij geen gelijke kansen kreeg. Dat is waar, maar uh, ja, soms, ja, ik denk dat, er, dat een deel van, van de oplossing... ook ligt in de manier van, van uitvoering. Uh, en uh, anderzijds, er zijn inderdaad wel heel veel regels... Dat ja. klopt wel. Maar je, je kunt niet altijd regels de schuld geven, vind ik. Ook de mensen die ze moeten uitvoeren, dan? Of hoe bedoel je dat? Ja, ja de, de mensen die ze moeten uitvoeren, maar ook. Um, uh, ja, nou ja, goed. Regels op zich zijn, zijn, zijn, zijn niet fout. Uh, het is. Uh, uh, ja, ik bedoel, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar hoe zo'n horeca-vergunning wordt, wordt verleend, dan is het uh, ontzettend goed dat er. Uh, um, nou ja, dat, dat, dat de gemeente ervan overtuigd is uh, dat alles durft. Ja, dat er ik, geen crimineel geld achter zit en dergelijke. Dat, dat is mm -hmm. helemaal de, de basis van Maar Als je mm -hmm. kijkt naar de uitvoering, ik heb ook een tijdje in de horeca gewerkt... en dan had je bijvoorbeeld het ophangen van een brandplusapparaat. Dat was al bijna onmogelijk, want mm -hmm. vanwege de Arbo uh, mocht hij niet te laag hangen. Of te hoog hangen, mm -hmm. want dan moest je boven je macht reiken. En dat is niet goed voor het personeel. Mm -hmm. Maar vanwege de brandveiligheid moest die juist hoog gehangen worden. Ja, volgens de ene regel moet de deur naar binnen openslaan... en volgens de andere ja. regel... Naar, ja, Daar word je natuurlijk echt helemaal dus dat dol dat, van. In die zin zijn regels toch echt doorgeschoten? Ja, ja, en, en niet op elkaar afgestemd. Dat ja, dat is ja. misschien nog eerder uh, ja. het geval. Ja. Nee, daar heb je daar, ja, tuurlijk, dat, dat is zo. En... Uh, uh, ik vind ook dat ambtenaren soms een beetje dapperder moeten zijn... en zich wel in principe aan de regels moeten houden... maar ook wel even heel goed naar de praktijk moeten kijken. Want, want regels... dit is een papieren werkelijkheid... die nooit helemaal overeenkomt met de werkelijkheid. En dan, nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt ook naar hoe sociale diensten functioneren. Ik heb mijn eerste boek over armoede geschreven. Dan, uh, uh, nou ja, goed, daar kun je ook nog een hele boom over opzetten. Over uh, wat de toepassing van regels echt ook, ja, hoe dat kan inhakken in het, in het dagelijks leven van als het mensen. Als we het dan over een negatief imago hebben, volgens mij heeft de sociale dienst dat wel heel sterk. Inclusief de ambtenaren die werken niet over zozeer Almelo, maar gewoon over heel Nederland. Uh, Begrijp je dat? Herken je het? Ik herken het wel. Ik vind het niet altijd uh, terecht, maar. Um... Waarin herken je het? Nou ja, in de, in de bedoel. Uh, sociale diensten worden, heel, worden steeds starder uh, en, en steeds strenger. Uh, en uh, dat heeft natuurlijk direct gevolgen voor, voor mensen die, uh, die een beroep willen doen op een uitkering. Ja. Waarom uh, worden ze strenger? Omdat de regels steeds strenger, de wetten worden strenger. En waarom word die, ja, die worden strikter, namelijk dat je minder makkelijk... die sociale dienst, ja. dat je minder ja. makkelijk je uitkering kunt krijgen. Ja, ja. en uh, uitkeringen kosten heel veel geld. Dus ja. hoe strenger je de regels toepast, hoe uh, minder het uh, uiteindelijk uh, uh, zou moeten kosten. En komt daar de frustratie, denk je, uit voort? Want ik heb ook wel eens het idee dat mensen zich gewoon niet gehoord voelen... of niet serieus behandeld voelen. Mm -hmm. Nee, en het maakt ook ontzettend veel uit uh, welke ambtenaar je voor je hebt, welke consulent. Uh, dat je bij de ene, je moet soms ook een beetje geluk hebben wie, ja, wie je consulent ja. uh, is. En uh, ja, dat deugt natuurlijk niet. Uh, Hoe had je toen je daar rondliep, wat, wat dacht je toen, je toen je het zag, zeg maar, op het gemeentehuis? Het is natuurlijk een andere wereld waar je dan binnentreedt. Mm -hmm. mm -hmm. Je bedoelt het bij de sociale ja? dienst? of... Uh, uh, ja, nou, ik, ik heb eerst um, uh, heel veel veldwerk gedaan uh, voor mijn boek over armoede. En daarna ben ik uh, bij de gemeente uh, Almelo uh, tijdelijk in dienst getreden. Dus ik kende eigenlijk al, ik kende de, de, de, de, de, werkelijk, de, ja, de wereld van buiten ken ik al heel goed. Mm -hmm. Ik ben heel veel mensen over de vloer geweest, ik heb mijn dagelijks leven uh, opgetekend. Uh, en uh, nou, toen ik vervolgens daar op dat, uh, op, op, op, bij die afdeling Sociale Zaken rondliep. Zag, ontdekte ik wel hoe ver die werkelijkheid afstaat van, uh, Want dan van de mensen jij ook op het Aan de andere kant van die balie, zeg maar, waar ik het net over heb, ja, toch? Ja, ja nou, ik, heb, ik heb nooit uit, uitkeringen verstrekt of Nee, oké, okay, zeg, Maar je, niets, kan maar, wel, je ja. ziet wel hoe die mensen werken en waar ja. zij zelf tegenaan ja. lopen. Ja. ja, en er was ook bijvoorbeeld een beleidsmedewerker... sociale zaken, die zei ik, ik... ben zo blij met je boek, want nu uh, begrijp ik veel beter... Uh, voor wie wij uh, hier ons werk zitten te doen. Maar dat is toch best raar? Dat is heel want raar. Ze hebben, ze hebben dagelijks contact met elkaar. Precies. Ik dacht, ja, maar als iemand niet verbaasd zou moeten zijn... dan zouden, zouden, zou ja. ze, dan zouden dat mensen moeten zijn die dagelijks met deze cliënten bezig zijn. Nou ja, omdat ze uh, uh, gericht zijn op het, uh, op het uitvoeren... Van regels. En dus niet kijken naar persoonlijke omstandigheden, naar hoe iemand in zijn vel ziet, hoe de, iemand daar terecht is gekomen. Dat, uh, dat soort dingen. In ieder geval, dat, dat, dat, veel, dat, dat, dat te weinig doen. En uh, ja, ik bedoel, zo'n zo cliënt, hè, een aanvragen van een uitkering, die komt. Uh, op gesprek in een uh, steriele uh, spreekkamer. En het gesprek moet zo, ko zo kort mogelijk duren, want een consulent moet zoveel mogelijk gesprekken op een dag uh, voeren. Uh, ja, dan laat uh, ten eerste zo'n cliënt al niet uh, het achterste van zijn tong zien, want het is nogal wat om je soros op tafel te leggen. Ja. Uh, en uh, de consulent is bezig met het afvinken van, uh, van een lijstje met, met gegevens die, die hij of zij uh, moet hebben. Uh, en uh, ja, dan. Dat heeft echt heel weinig te maken. Had je met, toen je daar zo'n ideeën dat je dacht, doe het eens of zo? Of hadden die mensen zelf waar je over de vloer kwam thuis, de gezinnen die het slecht hebben, die arm zijn, hadden die zelf suggesties van, ik zou het zo graag eens zo behandeld willen worden, of dat is zien? Nou, de grote gemene deler is toch wel uh, persoonlijke aandacht. Daar komt het uiteindelijk op neer. En uh, je zag ook, je ziet ook... Er zijn ook wel hele goede consulenten... die dan ook een beetje buiten hun boekje gaan... namelijk uh, meer tijd nemen voor een cliënt dan eigenlijk mag. En die wel op huisbezoek gaan... terwijl ze zo iemand eigenlijk moeten uitnodigen in de spreekkamer. En dan inderdaad tot hele andere uh, bevindingen komen. Ja. En dan het ook aandurven om... Want het is ook een heel gedoe... Hè, want als je uh, uh, iemand uh, wel uh, een bepaalde uh, uh, toeslag of iets dergelijks wil toekennen... terwijl het op papier eigenlijk eruit ziet alsof... Die, persoon daar geen recht op heeft. Maar je weet zeker, uh, uh, ja, deze persoon kan het echt heel goed gebruiken... en heeft eigenlijk ook wel, uh, wel recht op. Uh, dan moet je dat dus ook als, als, als medewerker uh, aan al jouw meerdere ook weer verantwoorden. Dan moet je rapporten overschrijven, noem maar op. Dat is enorm veel werk, dat kost enorm veel tijd. Dus wordt het vaak maar niet gedaan. Ja. Dus dan zit het toch niet helemaal lekker met die regels. Nee, maar niet alleen met die regels, maar met hoe dat hele uh, proces is, is ingericht... Uh, als je als, als sociale dienstconsulent een caseload hebt van soms wel 400 cliënten... hoe moet je dan ooit de tijd uh, uh, vinden om, om, om, om iedereen de aandacht te geven die die nodig heeft? Ja. En dat is gewoon een geldkwestie? Ja. ja. Nou is er deze week, uh, kwam CoreDate met de mededeling dat ze ook... Uh, de hulpverleningsorganisatie hm. dat ze ook in Nederland... Uh, voor arme mensen wat willen doen. Dat leidde ja. gelijk tot een hoop discussie. Van, moet een, een organisatie die ja, gericht is op, op hulp in, aan het buitenland... zich nou op Nederland gaan richten? Mm -hmm. Wat vind jij? Goed dat ze het doen? Het is heel goed dat ze het doen, maar weet je, eigenlijk vond ik het helemaal geen nieuws. Het is enorm opgeklopt. Uh, want Coordate is nou juist een, een organisatie... die al heel lang uh, dingen in Nederland doet uh, voor mensen in, achterst in een achterstandspositie. Um, uh, en het is niet zo dat er nu uh, uh, uh, geld... Ze hebben dat zelf ook wel zo gepresenteerd, hè? Nou ja, ze hebben gezegd, wij, wij slaan een andere weg in. En, en, uh, uh, ja, en daarmee hebben ze, uh, <laughs> hebben ze, heel, veel, ze hebben heel veel aandacht gekregen... eigenlijk ja. met, met, met een simpel uh, persbericht. Uh, wat ik ze van harte gun. Want ik vind ook, ik vind ook dat ze een hele goede weg in slaan. Want het gaat veel meer om kleinschalige initiatieven buiten de overheid om, hè? buiten gemeentelijke uh, bemoeienis om, toch? Ja, en ze willen dus ja, uh, lokale projecten stimuleren... Die, uh, die zich richten op het tegengaan van armoede... maar ook op het tegengaan van, socia van sociale uitsluiting. En het interessante is, ik heb, ik heb inmiddels uh, bij aardig wat gemeenten rondgelopen... Uh, uh, en over, over hun armoedebeleid gesproken. Um, gemeenten zijn ook wel... Nu weer iets minder omdat er weer minder geld is. Maar toch wel aan het nadenken van hoe kunnen we ons, ons armoedebeleid uh, verbeteren. En dan wordt juist heel vaak verwezen naar, naar dat credo van de ontwikkelingshulp. Hè, van, geef mensen geen vis, maar geef ze een hengel. Ja. Zodat ze zelf hè, die vis kunnen vangen. zelfredzaam worden en dergelijke. En uh, gemeenten slagen er niet echt goed in om, om, om dat om te zetten in, in, in, in beleid. En uh, ja, misschien dat zo'n uh, organisatie als Coordid dat veel beter kan. En in hoeverre moet een gemeente daar dan wel in ondersteunen? Um, want als zo iemand zeg maar een uitkering krijgt en die krijgt nu ook hulp van Coordate... wordt dan gelijk een uitkering gezet? Of dat hoop ik niet. Um, we zullen want gerust, dat zou natuurlijk uh, wel kunnen, gezien de regeltjes die er zijn. Ja, of dat. Want wat een van de projecten is geloof ik, uh, uh, wat was het ook alweer? Een uh, uh, coöperatieve. Uh, Vers markt, waarmee ja. voedsel van de boer, van de boer uh, direct bij, uh, ja, bij de mensen ja, op de bord, ja. bij wijze van spreken brengen. En ik kan me voorstellen dat er dan uh, bijvoorbeeld VVD-wethouders zijn die zeggen... Oh, maar dat is inkomen in Natura. Dus dat kunnen we, mooi, uh, dan kunnen we mensen mooi kort op een uitkering. Ik hoop niet dat dat uh, gaat gebeuren. De gemeente moet gewoon um, ook doorgaan met haar armoedebeleid. Ja. En uh, vooral ook doorgaan met uh, uh, mensen... Uh, alle, alle financiële extra's uh, geven waar ze recht op hebben. En schuldhulpverleningen schuldhulpverlening ondersteunen en dergelijke. Maar jij ja, zei, een uitkering kost veel geld, dus het is afwachten hoe ze daarop gaan reageren, of mm -hmm. ze dat als een gelegenheid zien om uh, uitkeringen te minderen of uh, stop te zetten. Ja, zo cynisch ben ik niet. Zo cynisch nee, ben nee. ik niet, gelukkig maar. Uh, mijn gast is vannacht Mirjam Pol, auteur en journalist. Ze heeft een hele reconstructie gemaakt van het gijzelingsdrama in uh, Almelo van vijf jaar geleden, maar ook een boek geschreven uh, eerder al over uh, gezinnen die in armoede leven, ook in Almelo. Wat een Amsterdamse met Almelo heeft, ja. daar ben ik toch wel benieuwd naar. Dat wil ik graag van jou horen na één uur. Zometeen gaan we een kwartier naar het hoorspel luisteren. En uh, ik vraag u thuis dus om te bellen als u verhalen heeft over uh, procedures die ellen lang duren, of waarvan u zegt van ik vind het wel zinvol... bij mij is het wel snel gegaan toen ik als ondernemer iets wilde regelen... met uh, de gemeente waar ik in woon of als burger zijnde... dat je druk bent geweest met een procedure om bijvoorbeeld een verbouwing erdoorheen te krijgen. Dat uh, kan ook nog wel eens maanden, zo niet jaren duren. Laat het dan ook even weten. 0800-1121. Als u ideeën heeft hoe het beter kan, zijn natuurlijk uh, altijd welkom. Wij zijn zo meteen terug. Met het tweede uur van Casaluna en dus met mijn gast Mirjam Pol. U kunt bellen of mailen casaluna@ncrv.nl En twitteren mag natuurlijk ook nog ook nog na één uur met hashtag Casaluna. Tot zometeen. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij, en jij en ik en ik en CRV. Het bureau: hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voska. Boek vier, aflevering vijf, 1975. Ik ben vanmiddag bij Anton geweest. En? Hoe vond je hem? Triest. Vond je het verschrikkelijk om aan te zien? Je voelt je machteloos. Ach, een man met zo'n imminent stil hersens. Groot geleerde prachtmens. zien verhoord tot een ding, tot niets. Ja. Tot ja, dat is erg. Maar, maar ik ben blij dat jij hem nu ook met eigen ogen hebt gezien. Nu begrijp je tenminste wat ik daar moet doormaken. Ik begrijp het. Gelukkig. Hij probeert me ook nog iets duidelijk te maken... maar ik ben er niet achter gekomen wat hij bedoelde. Oh, hij probeert je voortdurend wat duidelijk te maken... Hij wees naar zijn mond en daarna naar zijn televisietoestel. Oh, dat is zijn televisietoestel niet. Begrijp jij wat hij daarmee kan bedoelen? Nee, dat is de hemel. Dat is de hemel. Hij wil dood. Hij wil dat je hem wat geeft om een eind aan te maken. Oh, is het dat? Ja, natuurlijk is het dat. Hij vraagt het aan iedereen. En wat doe je daar dan aan? Niets. Moet ik aan doen. Ik kan toch niet het risico lopen dat ik als, als moordenaar... achter de tralies wordt gestopt. Dan ben ik nog verder van huis. En zijn artsen? Och, die piekeren er niet over. Euthanasie is nog altijd moord. Trouwens, ben jij daar zo voor? Heb je er wel eens aan gedacht tot wat voor misstanden dat kan leiden? De vernietigingskampen liggen bij mij nog altijd vlak om de hoek. Moeten we niet dan denken dat, dat we hier zoiets terug zouden krijgen? Nee. nee echt niet. Het enige wat je in dit geval kunt doen... is hopen dat hij er zo gauw mogelijk een tweede broerte overheen krijgt... en dat hij dan weg is. Want wat je nou moet meemaken is echt onmenselijk. Dat wens je je ergste vijand niet toe. Job. Ja. Ja, Job. Ja, maar dan noem je er ook een. Zou jij in zijn schoenen willen staan? Hij ja, had trouwens niet in zijn schoenen, denk ik. Hij zou wel van die houten sandalen hebben gehad. Ja, ja van houten sandalen, ja. <laughs> God, ik zie al met houten sandalen. <laughs> maar ik neem dus voortaan de dinsdag voor mijn rekening. Oh, goed, daar kan ik op rekenen. Daar kan je op rekenen. Nou, dankjewel. je eh, wel. dan. Geen dank. Ik bel je nog wel. Dat gebaar dat Beerta maakte en dat ik niet begreep... dat was dat hij mij iets vroeg om er een eind aan te maken. Hij wees niet naar de televisie, maar naar de hemel. En waarom geven ze hem dat dan niet? Omdat het niet mag. Maar dan kan Karel het toch zeker wel doen. Karel is daartegen. Dan moeten wij het doen. Hoe kan dat nou? Als iemand vraagt om er een eind aan te maken, dan moet je hem toch zeker helpen. Dat is er voor onzin. Onzin? Praat ik onzin? Hoe wou je dat dan doen? Er zijn toch zeker wel pillen voor? Hoe wou je daar dan aankomen? Die zullen toch wel ergens te krijgen zijn? In de apotheek zeker? Mag ik van u een pil hebben om een eind aan het leven van meneer Beerta te maken? Zo'n man zou je zien aankomen. Oh, dan ga ik naar een dokter. Naar Van der Meer zeker? Zal toch wel een dokter zijn die daarbij wil helpen? Als iemand dat vraagt. Toch nooit buiten Karel om? Dan moet je met Karel gaan praten. En als Karel te laf is om dat te doen, dan moet jij het doen. Ik denk er niet over. Dan zal ik wel met Karel gaan praten als jij het niet durft. Het is geen kwestie van durven. Waarom doe je dat dan niet? Ik weet het niet. Ik kan zoiets niet zo gauw beslissen. Morgen, Jaap. Ik ben gisteren bij Beerta geweest. Hoe was het met hem? Hij heeft het hele bezoek liggen huilen. Hij wil dood. Hm. Karel Ravelli vroeg of wij met het bureau... het bezoek op dinsdag voor onze rekening willen nemen. Maar... Zoals nu met hem is, zijn jij en ik eigenlijk de enigen die dat kunnen doen. De Haan ook niet. Als hij wat beter is, wil ik wel een keer naar hem toe. Goed. Dan waarschuw ik je wel. Uh, Maarten, zeg tegen Bavelaar dat ze wat bloemen van ons laat bezorgen. Met onze namen? Gewoon het bureau. Namen heeft geen zin in deze omstandigheden. Hoe was het gisteren bij meneer Beerta? Slecht. Hij heeft het hele bezoek liggen huilen. Wat erg is dat. Had je ook niet de indruk dat het hem goed deed om je te zien? Ik weet het niet. Maar meneer Ravelli had toch gezegd dat je enigszins met hem kunt communiceren? Maar niet praten. Hm. Hij maakt wat gebaren en je moet maar raden wat hij daarmee bedoelt. Wat lijkt me dat verschrikkelijk voor, voor hem. Hij wees een paar keer naar zijn mond en dan omhoog. Ik ben om een kwartier bezig geweest om te begrijpen wat hij daarmee bedoelde... maar ik ben er niet achter gekomen. Zou hij niet hebben willen zeggen dat hij niet praten kan? Volgens Ravelli wil hij daarmee vragen om er een eind aan te maken. Wat akelig vind ik dat om dat te horen. Zoiets wil ik eigenlijk helemaal niet weten. Ik vind dat niets voor meneer Beerta. Maar als het zo is, dan moet je je wel afvragen... of je niet moet helpen. Nee, ik vind niet dat je je daarmee mag bemoeien. Dat is iemands persoonlijke beslissing, daar mag je je niet in mengen. Hoe moet hij dan aan zo'n middel komen? Dat weet ik niet. Daar wil ik ook niet eens over nadenken... Ik vind het al heel erg dat zulke dingen voorkomen. Ik wil er niet nog eens mijn medewerking aan verlenen. En ik geloof ook niet dat meneer Beerta dat bedoeld kan hebben. Daar acht ik hem te hoog voor. Maar als het zo is... Hé, hey. dag Maarten, dag Bart. Hoe gaat het met Beerta? Ben je beter? Dag af. Nou, beter. Ik bedoel, je hoest. Mijn hoest is wel over, maar ik ben nog altijd moe. Moe? Ja, moe. Verbaas je dat? Nou, verbazen? Ja. Jij bent zeker nooit moe. Ik ben gisteren bij Beerta geweest. Het gaat nog altijd niet veel beter. Hij heeft hele bezoek liggen huilen. En daarbij heeft hij ook de kennis gegeven dat hij wil dat we er een eind aan maken. Bart vindt dat je dat niet zeggen mag. Maar ik zie niet in waarom je er niet gewoon over kunt praten. Ik heb er inderdaad bezwaar tegen dat zulke privégevoelens hier in het openbaar besproken worden. Dat ben ik met Bart eens. Ik zit hier in ieder geval met gekromde tenen te luisteren als ik zoiets Hoor. Betekent dat dat jullie er helemaal niets over weten wilt? Dat zeg ik niet. Ik heb er alleen bezwaar tegen wanneer dergelijke mededelingen in het openbaar gedaan worden. Moet ik het dan doen? Elf keer hetzelfde verhaal afspreken. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Daar wens ik mij niet over uit te spreken. Ik heb er geen bezwaar tegen hoor. Nee, ik ook niet. Zijn er nog meer mensen die er bezwaar tegen hebben... als ik hier verslag uitbreng over de ziekte van Beerta? Ik vraag dat omdat Ravelli, dat is een vriend... Mij gevraagd heeft om het bezoek op dinsdag voor rekening van het bureau te nemen. Voorlopig zal ik gaan, maar ik kan me voorstellen dat er onder jullie zijn die hem ook wel eens willen bezoeken als het wat beter mocht gaan. Ik vind dat dit losstaat van de mededelingen die je zo even deed. Goed, maar ik wil het toch graag weten. Ik kan me niet zoveel schelen hoor. Het interesseert me eigenlijk niet zo. Als het van belang is voor het werk. Nee, voor mij hoeft het ook niet. Ik wil best eens naar hem toe. Maar ik denk dat hij daar nog niet zo op ligt te wachten. Goed, ik zal me voortaan op dit punt inhouden. Als je daaruit maar niet concludeert dat ik hem bij gelegenheid niet wil bezoeken. Nee, dat concludeer ik niet. Het tijdschrift. We moeten een aantal zaken bespreken. De naam en de layout. De data van verschijnen en het inleveren van de kopij. De artikelen voor de eerste twee of drie nummers. De organisatie van de besprekingen en de aankondigingen. En de vorm waarin we een en ander gieten. Ik heb daarvoor een aantal voorstellen gedaan. Uh, ik stel voor dat we die punt voor punt doornemen... en kijken of we tot overeenstemming kunnen komen. Ja. Wil iemand nog iets aan die lijst toevoegen? Kun je ook nog iets zeggen over de financiering? Ik zal ook nog iets zeggen over de financiering. Mm. Nog iets? Goed. De naam. Ad stelt voor om het... Het Bulletin te noemen. Zien jullie daar iets in? Zijn er bezwaren tegen? Ah, de Bulletin. <laughs> als er meer mensen die associatie hebben, dan is dat wel. moordend. Het lijkt me meer een specialiteit van Joop. Ik vind dat zo'n literaire titel. Het is toch een wetenschappelijk tijdschrift? Ik denk eerder aan een medisch tijdschrift als ik zo'n titel hoor. Ja, ja, of iets van militairen. Of waarom zouden we het dan niet gewoon het tijdschrift noemen? Omdat het te veel lijkt op ons tijdschrift. Ik vind dat we dat niet kunnen doen. Het lijkt me nou juist een, een, een voordeel. Je richt je toch juist tegen ons tijdschrift? Anders begrijp ik er niks meer. Maar niet in de titel. Wat vinden jullie dan van cultuurhistorisch tijdschrift? Daar zou ik nu bezwaar tegen hebben. We zijn geen cultuurhistorisch tijdschrift. We zijn een tijdschrift voor volkscultuur. Is volkscultuur dan geen cultuur? Volkscultuur is natuurlijk wel cultuur, maar cultuur hoeft nog geen volkscultuur te zijn. Ik zie het bezwaar niet. Dan vat je het wat ruimer op. Ja, zie je. Daar ben ik nu juist zo bang voor, dat we ons gezicht gaan verliezen. Laten we het dan tijdschrift voor volkscultuur noemen. <lacht> daar zou ik me nooit op abonneren. Nou, daar hoef jij je toch ook niet op te abonneren? Nee. Zijn er nog andere suggesties? Ik heb zelf nog aan tijdschrift voor cultuurhistorische antropologie gedacht. Is dat wat? Dan mag je wel een bijsluiter bijvoegen om uit te leggen wat dat is. Dat geldt voor iedere naam. Goed, dan liggen er nu dus vier voorstellen. Het bulletin, cultuurhistorisch tijdschrift... tijdschrift voor volkscultuur en tijdschrift voor cultuurhistorische antropologie. We gaan daar nu niet over stemmen. Ik stel voor dat we daar volgende week over beslissen. Wie voor die tijd nog een nieuw idee heeft, kan dat dan nog toevoegen. Ik wil bovendien aan Freek vragen om zijn gedachten te laten gaan over de layout... en tegen die tijd, als dat kan, met een voorstel te komen. Kan dat? Waarom zou ik dat moeten doen? Omdat jij de meest artistieke van ons allemaal bent. Men vangt meer vliegen met stroop dan met azijn. En daar wil ik dan wel eerst met jou over praten. Dat kan. Het uh, volgende punt. De data van verschijning. We hebben geld voor twee nummers per jaar... van in totaal 100 tot 120 bladzijden samen. Ik stel voor 1 juni en 1 december. De drukker heeft een maand nodig, de redactie ook. Dat betekent 1 april en 1 oktober als sluitingsdata voor de kopij. Bezwaren? Dat betekent dat we voor het volgende nummer nog ruim een maand hebben. We hebben... Eén artikel, mijn lezing over de wieg die ik in de vieze heb gehouden. Zijn er nog andere in het vooruitzicht? Voor dit of het volgende nummer. Zien hoe staat het met jouw artikel over de spijsvetten? Dat zal je nog met mij bespreken. Dat zou jij toch eerst doen, Bert? Ik wacht op jou. Ik heb liever dat jij het eerst doet. Maar is het dan niet genoeg wanneer jij dat doet? Jij bent toch de hoofdredacteur? Ik heb liever dat Bart dat eerst doet, want ik zit op het ogenblik tot over een oor in de lezing over de trouwring. Waarom vraag je eigenlijk geen artikelen van buiten? Ik heb wel een paar vriendjes die ik zo om een artikel kan vragen. Omdat ik vind dat we eerst zelf de toon moeten zetten. We zijn geen algemeen tijdschrift, we vertegenwoordigen een richting. We zullen die eerst duidelijk moeten definiëren met eigen voorbeelden voor we anderen kunnen uitnodigen om mee te doen. Kun je ons niet eens uitleggen wat die eigen richting is? Want dat is me nog altijd niet duidelijk. We houden ons bezig met tradities binnen Nederland. Met de wijze waarop ze functioneren, met hun verspreiding. En met de veranderingen die ze in de loop van de tijd hebben ondergaan. En hoe past het muziekarchief daarin? Zou je dat nog eens willen zeggen? Het muziekarchief houdt zich bezig met traditionele muziek binnen Nederland. Met haar functioneren, haar verspreiding en de veranderingen daarin in de loop van de tijd. Nee, dan uh, weet ik dat. Ik heb alleen tot nu toe altijd gedacht dat dat het werk van de muzieksociologie was. Die houdt zich toch niet bezig met de historische ontwikkeling? Zou je het misschien nog eens willen zeggen? Ik heb het hier. Dank je, Sien. Dat heb ik al honderdmaal gezegd. Maar ik leg het toch maar liever even vast voor je weer van gedachten verandert. Het is natuurlijk wel de vraag of de medewerkers van het muziekarchief... zich in jouw definitie kunnen vinden. Ja, dat is de vraag. Maar daar moeten we het dan nog maar eens over hebben. Ik kan me er heel goed in vinden. Dank je, Jarding.